ANWB Verkeersinformatie met 25 kilometer aan files. De langste die staat op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. 7 kilometer tussen Gorkum en Lexmond staat er een kapot, kapotte vrachtwagen. En daarom is de rechterreis zo dicht. Verkeer vanuit Brabant naar Utrecht kan het beste omrijden via de A2. Maakt de huidige spaarrent u chagereinig? En verwacht u van de beurs nog maar weinig?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 De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door Bridgestone. Het NOS Radio 1 Journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. De Belgische prins Laurent heeft zich de woede van onze zuidenburen op de hals gehaald... door naar Congo af te reizen. Nou, vandaag hebben Belgische media nog wat saillante details boven tafel gekregen. Hoort u zo meer over. We gaan eerst naar Ivoorkust. Kust. We hebben de strijders van president Ouattara het grootste deel van het land in handen. Inclusief de miljoenenstad Abidjan. Zelfs de ambtswoning van de oud-president Gbagbo, die niet wil opstappen na de verloren verkiezingen, zou nu onder vuur liggen en de staatstelevisie, ook in handen van Gbagbo, staat op zwart. Correspondent Paulien Baks in die voorkeurst in Abidjan. Pauline en daarmee met het verdwijnen van die staatstelevisie is het belangrijkste kanaal van Gbagbo nu ook weg. Ja, dat klopt. Het is het enige kanaal waarop hij voortdurend zijn propaganda liet uitzenden en waarop zijn aanhangers ook steeds het woord konden doen. Het dacht ook wel wat lokaal nieuws. Nu die te televisiezender verdwenen is, weten we al helemaal niet meer wat Bakbo denkt, wat hij van plan is en of hij ook inderdaad nog wil opstappen. Jij woont niet ver van dat gebouw van de staatstelevisie vandaan, hè, Pauline? Hoe was het de afgelopen nacht in de stad? Uh, nou ja, iedereen belde elkaar om uh, uit te vinden waar die schoten vandaan komen. En inderdaad, die staatstelevisie, uh, ik woon daar niet zo ver vandaan. En die mannen van Wattera, die uh, trokken daar naartoe op. Er werd toch al behoorlijk weerstand geboden. En de staatstelevisie ging om ongeveer elf uur uh, s'nachts uit de lucht. Maar ze hadden toen al uh, uh, uur na uur steeds oude programma's zitten waar nou, die helemaal niks met de situatie te maken hadden. En hoe heb ik nou schoten bij jou achter, op, de, op de achtergrond? Ja, ja dat, is, dat is al de hele nacht doorgegaan. Ik werd er vannacht om vier uur wakker van. En uh, nu om zes uur, het is bij ons uh, wat vroeger dan bij jullie. Uh, begon het uh, alweer en het is behoorlijk heftig. Er wordt dus in de straten gevochten. Jij gaat het huis niet meer uit? Uh, nee, dat kan niet. Want af en toe zijn er hele luide explosies. En uh, ik weet wel ongeveer dus waar die gevechten zich plaatsvinden. Maar alle toegangswegen tot... Uh, het is in zo'n centraal gebied dat je het bijna niet kan vermijden. En het is allemaal niet verstandig om nu te gaan kijken wat er aan de hand is. Hoe, hoe verklaar jij die toch nog hevige weerstand, zoals je het zelf ook zegt... omdat het oprukken van de strijders van Watara heel snel is gegaan? Ja, dat klopt. Ze waren razendsnel rond Abidjan. Maar Bakpo heeft wel de meest loyale en zijn bewapende... Tijdens in Abidjan zitten. En er zitten hier een aantal legereenheden. Die behoorlijk goed getraind zijn. En die over veel uh, zwaar geschut beschikken. En uh, die zijn dus inderdaad behoorlijk weerstand aan het bieden. Is er nog altijd geen spoor van uh, Bakkebo? Enig idee waar hij is? Nee, hij schijnt toch wel in zijn ambtswoning te zijn. Uh, dat uh, hoor ik althans. En uh, ja, het zou natuurlijk ook fijn zijn als hij uh, zich bekend maakt. in ieder geval iets gaat zeggen. Om, ik denk ook om de bevolking een beetje gerust te stellen. Althans, dat deel van de bevolking uh, die nog achter hem staat. Maar ja. Uh, dat is nu een beetje moeilijk, nu we geen staatstelevisie meer hebben. Het lijkt me hoog tijd dat iemand tussen de strijdende partijen in gaat staan. Er zijn 10.000 militairen van de VN in die voorkust. Wat doen die? Ja, de VN heeft ongeveer 6.000 man in Abidjan. Nou, er zitten er nu een hoop in een hoofdkwartier. Het hoofdkwartier van de VN zit ook in de stad. Dat ligt aan de, aan de lagune. Het heet Sebrocoma. Die zijn gisteravond ook onder schot gekomen. Uh, er is er behoorlijk wat rondomheen geschoten. En als ik het goed begrijp hebben de soldaten van de VN gisteravond terug moeten schieten. De VN wilde er eigenlijk geen details over geven. En het waren geen serieuze gevechten, maar zij moeten ook voor hun eigen medewerkers zorgen. En er zijn inderdaad geen patrouilles van de VN in de stad. Ze leggen de rebellen eigenlijk geen strobreed in de weg. Goed, correspondent uh, Pauline Baks in Ivoorkust. En we horen dus het schieten op de achtergrond, wordt op dit moment gevochten tussen aanhangers van uh, de oudste president. Zo kunnen we dat inmiddels wel stellen. Bakbo. Uh, die niet wil opstappen naar verloren verkiezingen. En aanhangers van uh, ja, zijn tegenstander. Wartara, die de presidentsverkiezingen in november destijds won. Bijna tien over negen u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Belgische prins Laurent begint in een steeds lastiger pakket te komen. Laurent kreeg eerder deze week de volle lading van de regering. Toen bleek dat hij op eigen houtje naar Congo was afgereisd. De reis was hem sterk afgeraden vanwege de gevoeligheden tussen België en de voormalige kolonie. En nu blijkt dat de hotelrekening van Laurent is betaald door president Kabila. En bovendien, zo schrijft de Morgen, is de Belgische prins daarna doorgereisd naar Angola... waar hij de zoon van dictator Dos Santos heeft ontmoet. Over deze kwestie maar eens even te raden bij Vlaams koningshuiskenner Paul van der Driessen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom doet prins Laurent van dit soort dingen? waarom van de vreemde fratsen van uh, ons uh, koningskind Laurent, is dat langer uh, gissen. Um, hij wil zich eigenlijk, uh, laten we dit in zijn voordeel houden, um, goede werken doen en um, zich een beetje nuttig maken, want hij weet dat hij nooit op de troon komt, of er moet een heel zwaar ongeval gebeuren, er moet er stuk of twaalf die hem voorgaan, verdwijnen of uh, geen zin erin hebben. Dus uh, hij wordt nooit koning, um, hij, hij woont buiten het domein van het paleis. En hij heeft een toch wel vreemd karakter al van in zijn jeugd. En zo nu en dan heeft hij de behoefte van op te vallen, van gekke dingen te doen. Dat gaat van een baviaan op zijn hoofd zetten tot in kamerjas naar een receptie komen. <lacht> maar ook politiek bakt hij het soms zeer bruin. En nu is hij er een beetje heel erg over gegaan, ja. Ja, en dat stuk in de morgen, de hele voorpagina staat er vol van. Is dat de genadeslag voor de ja. Wel, Dat maakt het dossier alleen maar zwaarder. Hè. Gisteren heeft de eerste minister Leterme in het parlement gezegd dat hij met de prins ging praten en voor de zeer duidelijke keuze stelde van ofwel krijg je een dotatie van goed 300.000 euro per jaar en dan schrijf je in, in um, de regels van de politieke overheid en doe je geen dingen die wij niet willen te, dat je doet. Ja. Uh, je gaat dus niet in tegen adviezen van de koning en van de regering. Um, en dan mag je nog een tijd lang van dat geld genieten. Uh, doe je dat niet, uh, voor, vaar je je eigen koers, ja, dan gaan we dat geld uh, afpakken. Hè. Dus uh, zit dat erin, denkt u, dat die, dat die jaarlijkse toelage van aan wordt ingetrokken? Daar zit er, er zijn nogal wat partijen die daarop aandringen om daar nu al uh, uh, een eind aan te maken. Uh, ik denk dat de eerste minister zal proberen het bij deze ultieme waarschuwing te houden. Een, een laatste gele kaart. Uh, omdat er natuurlijk, mevrouw, een, nog een ander probleem is. Stel dat je die morgen in de dat ...zijn um, 300.000 euro afneemt. Hij blijft wel de titel voeren van prins van België. En van wat moet hij dan gaan leven en welke rare dingen gaat hij dan doen? Ja, heeft, gaat hij heeft, heeft hij een spaarpotje ergens of, of misschien oh, een papa? Dat zal niet zo denderend zijn. Hij is nogal een man die graag veel geld uitgeeft... die ook vaak klaagt dat hij te weinig geld krijgt en uh, bezit. Um, en de relatie tussen de vader, tussen de koning en zijn derde zoon... Uh, zij is absoluut niet favorabel. Dus ik denk ook niet dat uh, de koning veel geld zal willen geven aan zijn jongste zoon. Weet, weet u eigenlijk hoe de koning reageert? Is hij echt boos op hem? Ja, ja, ja hij is daar zeer boos Boos om. Uh, koning Albert uh, probeert in dit zeer moeilijke land waarin wij leven... Uh, de brokken niet groter te maken, nog communautair, nog internationaal. Hij uh, kent al die gevoeligheden. Hij is uh, vorig jaar zelf na zeer veel discussie dan maar naar Congo getrokken... voor de herdenking van 50 jaar onafhankelijkheid. Maar dat was onder strikte voorwaarden, hij heeft dat nageleefd... hij ja. heeft daar geen enkele toespraak gehouden. Dat ligt hier allemaal zeer gevoelig. Ja. Dus, en als hij dan... Uh, Hoort dat zijn zoon, ondanks het zeer duidelijke negatief advies, een, een brief zelfs van de eerste minister, om te zeggen, doe dat vooral niet. Ja. Als hij dat dan toch doet, dan uh, is dat niet bevorderlijk voor de relatie tussen vader en zoon die al slecht was. Ja. En, de, en de onderdanen, de Belgen, uh, zijn die ook boos op, uh, op de Prins? Of, of zitten ze stiekem ervan ja, uh, te smullen? Ja, dus uh, je hebt zo te Verschillende reacties hè? bij de bakker vertelt mij: ja, Laurent, doe de weer eens. Hè? Zo van: hi, hi, hi. dat is leuk. Maar als je een beetje beter de zaak bekijkt, vindt men het toch wel zeer erg. Want uh, ja, zien ook, uh, oh, het feestje is blijkbaar helemaal nu betaald door uh, uh, Kabila president van Congo met niet zo'n fijne reputatie bovendien zijn daar einde van dit jaar parlementsverkiezingen en in Congo gebeurt ook wel iets tegen de mensheid of zijn er toch wel problemen met de mensenrechten en dan vliegt hij door naar Angola, ook al geen model democratie en zo verder. dus bedoel, die koning is zo wijs om te beseffen dat dit not dan is, dat dit gevaarlijk is want ja. omdat het ook bedreigt. het is hier al zo'n moeilijk land dat zult u al in uw uitzending maken ja. hebben van de en dan is dit geen uithangboorte? Nee, dit hadden we kunnen missen. We hebben Als al kiespijn. Problemen genoeg. Ja, meneer van den Dries. Paul van den Driesen, hartelijk dank. Goeiedag. Voor uw uitleg. Goedemorgen. Dag. Zo raadelijk al 40 jaar keihard en swingend. Muziekblad Oor, Je hoort het blad straks echt in de uitzending. Eerst naar Dennis mooi. Hoe is het met de ochtendspit, Dennis? Nou, het, het is eigenlijk nooit echt druk geweest. En het drukste moment ligt alweer achter ons. Er staat 18 kilometer aan files verdeeld over zes plekken. Zeven kilometer staat op de A27 Preda Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond. Er staat nog steeds een kapotte vrachtwagen. Daarom is de rechterreis zo dicht. Verkeer vanuit Brabant kan het beste omrijden via de A2. Dit is het. NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, en haar al muziekblad OOR bestaat op de kop af 40 jaar. En daarom verschijnt er vandaag een boek over dat legendarische blad. De titel is Keihard en swingend. Het is geschreven door de oprichter van OOR, Barend Toet. En Jeroen Wielaert, die sprak met hem. Come your masters of war. Here the big guns... Het hoorde bij de tijd en bij de geest. En de eerste Nederlandse serieuze popkrant had ook een voorbeeld in die geest. Rolling Stone, toet. Ja, het lichtend voorbeeld mag ik wel zeggen. Een lange artikelen, zeer bij de tijd, kenden het repertoire heel goed. Ook wel jongens, denk ik, die heel goed konden schrijven. Goede fotografie, zo hoor je het te doen. Hoe was die geest onder je publiek? Nou, wij waren het publiek. Het was eh, voor de oorlezer en door de oorlezer. En die geest was. Eh, dat heeft iedereen op zijn eigen manier beleefd. Maar wat mij betreft eh, waren popmuzikanten de Herauten van de Nieuwe Tijd. Die, die waren slim, die waren succesvol, die waren ook intelligent. En er was goede pop en er was slechte pop. Het was, het was een toekomstbeeld. Het, was het, het, het gaf een uitzicht, een, een vista... op groots en meeslepend leven, op kleurrijk leven... op weg bij de spruitjes. Wij wisten het ook beter. Daar was ik heilig van overtuigd, dat ik het beter wist... dan mijn vader of mijn moeder. En binnen het veld van de, van de popschrijvers... ja, daarin is een... Eigenlijk is de nadruk veel meer blijven liggen op het contact hebben met de sterren. Kijk, ik heb, mag nou bij Neil Young op de farm komen en ik, ik kom heel dicht bij die man. En met wat je zou kunnen noemen uh, popconsumentenvoorlichting. Ik heb de plaat van die en die beluisterd en ik geef hem een acht. Zo is het in wezen gebleven. En Oor is al die jaren overeind gebleven. In allerlei verschillende stromingen van muziek voorbij. De moderne wetten van het uitgeven. De keiharde commerciële business die het ook bleek te zijn. Waarom is oor er nog? Nou, ik denk dat de groep is wel kleiner, maar er is nog steeds een groep die eh, popmuziek belangrijk vindt en die het werk dat de oorredacteur voor ze doet. Eh, het voorsorteren, het voorproeven. Al die ellende die je moet meemaken om dan wel een interview met iemand te krijgen en dat dan netjes uit te werken. En voor die groep is OOR kennelijk nog steeds een heel relevant medium. Niemand zou uitgedacht hebben dat wij, ze vroegen ooit aan Jagger in 1962 of 1963, hoe lang denk je dat je dit nog kunt doen? En toen zei hij, nou ik denk een jaar, misschien twee en als je dat toen aan mij had gevraagd, dan had ik ook niet. Ik had geen ver vooruitziende blik. Ik had nooit gedacht dat ik het 40-jarig bestaan mee zou maken. Lees je hem nog? Nee. Ik ga er één keer per half jaar ga ik naar uh, concerto. En dan uh, stop ik 100 of 120 euro in mijn achterzak. Denkbeeldig dan wel, eens maar, maar ik geef mijzelf een budget. En dan sta ik net zo lang te kijken tot ik een stapeltje cd's heb... waarvan ik denk dat ik ze wel leuk vind. Ook dingen die ik helemaal niet ken. Oor niet meer nodig als gids? Nee. Ik, nee, ik, dat hele gidsen, dat hoort bij compleet willen zijn. En, en uh, die behoefte die ben ik Toet was dat, de oprichter van Oor, die het plat dus zelf niet meer leest. Echt waar? Ja. Oh. Ja, wel. Gaan we naar Jeroen de Schutheizer. Die is vandaag... Uh... Nou, in feestelijke stemming. Pak rijst in de achterzak, denk ik. Jeroen? Ja. Om te strooien. Zo is het Marcel, Giovanni en Jetro, die gaan uh, trouwen vanmiddag. En we staan bij de bruidsauto. Wat is dat voor een.? Het uh... is een uh, Volkswagen Kever uit 1974, als ik me niet vergis. Ja, ja en dat is de voller bus, hè? Ja. Die komen daarin te zitten. Onze getuigen gaan daarin plaatsnemen. En daar hangen blikjes achter de auto. Altijd ja. En de antenne is versierd. Maar Giovanni, ik wil toch nog even een serieuze vraag stellen. Ja. Hoe zit het met de kinderwens? Die hebben wij vooralsnog niet. Misschien pleegkinderen in de toekomst, dat we daar iets mee willen. Maar vooralsnog past het niet in ons drukke leventje. Hoezo past het niet? Nou, wij werken allebei heel erg veel en we maken andere keuzes. Dat wil zeggen, we vieren veel feest. We zijn vaak van huis, we zijn vaak weekendjes weg. En daar willen we vooral nog even voor gaan. Ja, ja. Nou, dat snap ik hoor. Zeg, <laughs> straks om twaalf uur is het groot feest hier in Tilburg. Ja. Wat hoorde ik nou dat Amsterdam heeft geprobeerd jullie daar naartoe te halen? Ja, klopt. Zij willen het grootst vieren... dat vandaag het huwelijk voor homo's tien jaar is opengesteld. En ze wilden een aantal paren die homoseksueel zijn... daar laten huwen. En wij zijn ervoor benaderd met alle toeters en bellen erop. Wat voor toeters en bellen? Uh, nou ja, er zou een mooie receptie plaatsvinden. Er zou een hele fantastische trouwlocatie geregeld worden. Al onze gasten zouden met luxe touringcars kunnen worden vervoerd. Enzovoort. Maar we hebben uiteindelijk gekozen... voor de liefde van onze eigen stad, Tilburg. Uh, Amsterdam die zou het een beetje gaan betalen... Ja, ja, dat was wel een, een groot voordeel. Ja. Ja. Nou ja, uh, hoeveel gasten komen er straks? Zo'n 150. 150? Ja, ja. En waar gaan jullie precies trouwen? Wij trouwen in een Rijksmonument. Dat is, is de Ursulinenkapel in het centrum van Tilburg. Ja. Oké. Okay. Nou, zijn jullie er helemaal klaar voor? Is dat haar nou piekfijn in orde? Wat van hem wel, ja, dat van mij nog niet helemaal lijkt meer op een plumeau op dit moment. Wat moet er nou nog gebeuren? De veters in de schoenen, de broeken moeten nog gestreken worden. Juist, dat soort dingetjes, ja, de handen in de soda en daar zijn we er klaar voor. Nou, de eerste gasten zijn gearriveerd, de ceremoniemeesters. Nou, dan komt alles goed, hè, denk ik. Uh, ja, ik heb alle vertrouwen in ze. <laughs> Zeker. Ja, wat, wat kan ik verder nog zeggen, jongens? Ik hoop dat jullie uh, heel veel geluk hebben de komende jaren. Dankjewel. Uh, voor altijd, hè, want dit doe je toch één keer, trouwen? Tenminste, dat wordt altijd gezegd. Hè. Ja, hooguit drie keer, maar... <laughs> nee, één keer, wij trouwen één keer, <laughs> toch? Dat doet het wel. Gaan we maar vanuit. Nou. Eén nee, keer. Nou, we nemen nog een bakje koffie. Lekker. Met misschien een gebakje erbij. <laughs> nou, dat was het, jongens, uit uh, Tilburg. Die blijft niet nog even hangen? Nou, misschien wel, want ik heb gehoord dat dat feest, wat vanavond uh, vanmiddag begint... Dat gaat door tot half twee vannacht. Zo snel. Nou, ik heb toevallig ja, het ja, weekend het vrij. Dus. <laughs> nou, daar kunnen we iets aan doen. Nou, veel plezier allemaal. Ja. maar. Jeroen Schutijzer had het vandaag over tien jaar homohuwelijk. Feesten, Jeroen Schutijzer. Ik wil dat wel zien. Het is uh, negen minuten voor half tien. Nu luistert het naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan uh, naar Syrië. Want daar zijn voor vandaag, vrijdag, bedstag, grote demonstraties aangekondigd. De ontwikkelingen in Syrië worden in uh, Israël met argusogen gevolgd. Meningen zijn verdeeld. Uh, zijn we beter af zonder of juist met de Syrische president Assad. Correspondent Sander van Hoorn sprak met Akiva Eldar... Syrië specialist van de Israëlische krant Haaretz. Ondanks alle zorgen moet je vaststellen... dat het tussen Israël en Syrië rustig is gebleven, zegt Akiva Eldar... terwijl er niet eens vrede was. Ja, eigenlijk, voor de laatste 37 jaar... de Syrische front was peaceful. Israel Israël kon op same tijd... Time... Keep the Golan Israël kon de hoogvlakte van Golan behouden... en kon zelfs een vermeende kerncentrale bombarderen... en een kopstuk van Hezbollah liquideren op Syrisch grondgebied... zonder dat het tot een oorlog leidde. Israël heeft meer wapens dan Syrië, is zijn verklaring. En de meeste mensen zien niet dat zij net zo bang zijn voor ons als wij voor hen. Wederzijdse afschrikking dus. En weten wie er aan de andere kant aan de macht is. Het gaat niet om de knoppen, maar wie er op de knoppen drukt. Het verklaart waarom veel commentatoren in Israël zeggen... dat het voor de stabiliteit beter is als Assad aan de macht blijft. Je weet wat je aan hem hebt. Akiva Eldar, journalist van de Israëlische krant Haaretz... denkt daar trouwens anders over... Te lang hebben we dictators in de buurlanden gesteund, zegt hij. We deden onze ogen dicht voor wat er in die landen gebeurde als dat ons goed uitkwam. Het was, zoals nu blijkt, geen houdbare situatie. De stabiliteit die de verschillende omliggende dictaturen boden... is wel een reden dat veel Israëli's de Arabische revoluties met zorg gadeslaan. Want komen nu niet massaal de islamisten aan de macht? En in Syrië erven ze dan van het vorige regime... tienduizenden raketten en chemische wapens die allemaal op Israël gericht staan. Dat is de angst. Wat we need to trust is balans van power and give even de radical Islamists. Uh, the benefit of the doubt, that they are Je moet vertrouwen op de machtsbalans in de regio, zegt Eldar. En daar zijn wij het sterkste. Zelfs radicale moslims moeten het voordeel van de twijfel krijgen... dat ze uiteindelijk rationeel handelen. En kijk eens goed naar Syrië, zegt hij. De Syriërs zijn veel meer secular, En we weten van uh, informal contacten met de... Representatives of the elite. Syriërs zijn tamelijk seculier. En uit informele contacten weet ik dat zakenmensen en academici... graag toenadering tot het Westen willen. En de meerderheid van de Syriërs is bovendien sunnitisch. Dus de relatie die Syrië heeft met Hezbollah en Libanon en met Iran... het is nog maar de vraag of dat zo blijft onder een democratisch gekozen regering. Ze kiezen nu automatisch voor die kant. Omdat de Amerikanen, de Europeanen en wij de Israëli's ze niet willen. The the and the don't want Verdeeld zijn de meningen over wat het betekent als er in Syrië een democratie komt. De stabiliteit die president Assad biedt, en voor hem trouwens zijn vader, die wordt gewaardeerd in Israël. Maar er zijn dus ook mensen die kansen zien juist in verandering. Maar nogmaals, ik heb in Israël niemand gesproken die denkt dat de Syrische president snel zal vertrekken, als hij al vertrekt. Dat zei correspondent Sander van Hoorn. Uiteraard houden wij het nieuws vandaag in Syrië extra goed in de gaten. In verband met de grote demonstraties die zijn aangekondigd. Vijf en half tien. Het kan lonen om voor uw dood eens te kijken wat een graf in uw gemeente kost. In een naburige gemeente kan zo'n graf namelijk honderden euro's goedkoper zijn. Blijkt uit de jaarlijkse cijfers van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. Volgens Martin Kersberger van de coöperatieve begrafenisonderneming Dela... zijn de grote prijsverschillen niet zozeer het gevolg van kwaliteitsverschillen... tussen de verschillende begraafplaatsen. Natuurlijk zijn er uh, verschillen tussen begraafplaatsen. Ja. Dus dan is het ook uh, op zich niet onlogisch dat er verschillen uh, zijn in tarieven. Maar wat voor verschillen bedoelt u qua, qua faciliteiten, qua omgeving?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 Maar uh, burgers en consumenten hebben er natuurlijk wel recht op... om uh, uh, goede, eerlijke, transparante tarieven te krijgen van de overheid. En daar is een lijstje wel heel erg nuttig voor. Merkt u dat mensen hun laatste wens laten afhangen van die steeds stijgende kosten... en de grote verschillen ook? Uh, dat je bijvoorbeeld ziet dat uh, mensen zich eerder laten cremeren? Ja, helaas zien we dat, uh, helaas zien we dat gebeuren. Uh, uh, we hebben daar ook wel eens onderzoek naar gedaan en, en toen bleek dat uh, 65% van de consumenten de kosten uh, steeds meer een, een factor laat zijn bij de keuze tussen begraven en cremeren. Mm. En dat, ja, dat vinden wij echt onacceptabel. Ja, dus er moet nu echt wat gebeuren. G gaat u daar nog wat, wat, wat extra moeite voor doen? Oh ja, wij gaan natuurlijk naar aanleiding van uh, het onderzoek en dit gesprek en de aandacht die we hiervoor, dan ja, gaan wij natuurlijk uh, nog met, nog, met nog meer kracht uh, recht de rug... En vastberaden gaan wij het debat aan. En dat zei Martin Kersbergen, hij is van de coöperatie Della. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Maandagochtend, 6 uur. Ben u de eerste? Zijn wij er weer, Lara en ik. Ja. En nu Sven Kokkelman, die moet nog verder. Dat hij wil hij ja, mag. mag nog verder. Hij mag. Mag, mag verder. Radio 1. Heel leuk bij. Goedemorgen Nederland. Zo is dat, Marcel. Hoe staan we ervoor? Het huishoudboekje van Nederland zo meteen presenteert het Centraal Bureau. Uh, voor de statistiek de jongste cijfers over dat huishoudboekje. Er is veel discussie binnen de NAVO over het bewapenen van de Libische rebellen. De vraag is, hoe doe je dat eigenlijk? Rebellen bewapenen. Het antwoord komt zo meteen. En de Telegraaf komt vandaag hef wereldomroep op. Volgens de krant voeren managers daar een schrik. Ik ben We praten zometeen met de directeur en met de ondernemingsraad. Allemaal in goedemorgen, Nederland. Eerst nu het nieuws naast mij. Door het Goedemorgen. Radio 1. Het NOS-journaal. Medewerkers van de openbaar vervoerbedrijven in de drie grote steden voeren de komende weken weer een dag actie. Daarmee vragen ze Den Haag om af te zien van de verplichte aanbesteding en 120 miljoen euro aan bezuinigingen. Ze Zijn bang dat de maatregelen leiden tot volle trams en bussen, lange wachttijden en meer onveiligheid in het openbaar vervoer. Amsterdam trapt af, daar wordt donderdag het werk neergelegd. In Japan wordt dit weekend een speciale zoekactie gehouden naar mensen die sinds de aardbeving en tsunami worden vermist. Met 25.000 militairen en meer dan 100 helikopters en schepen wordt naar ze gezocht. De grote zoekactie heeft te maken met springvloed. De verwachting is dat hierdoor veel lichamen zullen aanspoelen. Nog 16.000 mensen staan op de lijst van vermisten.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 ANWB verkeersinformatie met nog 12 kilometer aan files. Op de A27 Breda-Utrecht staat tussen Gorkem en Noorderloos 4 kilometer. Eerder vanochtend heeft daar een kapotte vrachtwagen gestaan, maar die doet het inmiddels weer. Dan bij Den Haag op de N14 richting de A4 bij Leidsendam. Tussen Wassenaar en Voorburg 2 kilometer. Er is dus daar een ongeluk gebeurd met een drietal vrachtwagens. Daarom is de rechter rijstrook dicht.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 Hadden huishoudens in 2010 meer of minder te besteden? Het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteert de jongste cijfers. De NAVO discussieert over het bewapenen van Libische rebellen. Maar hoe doe je dat, het bewapenen van rebellen? Aanpassingen aan nieuw gas kost het bedrijfsleven miljoenen. En het ochtendhumeur van Cisca Dresselhuis. Het is twee over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Marielle Weers is vanochtend in Koude kerk aan de Rijn. Waar ze heel graag een nieuw gezinslid uit Haiti zouden willen verwelkomen. Maar helaas, de staatssecretaris heeft voorlopig alle procedures nog opgeschort uit Haiti. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen goedemorgennederland.nl Het vermogen van de huishoudens in Nederland kreeg in 2008 al een enorme klap te verduren door de crisis natuurlijk. Dat kwam vooral door de ingestorte beurs. In 2009 krabbelden de Nederlanders weer een beetje op in het Centraal Bureau voor de Statistiek, heeft net berekend... en bekendgemaakt hoe de huishoudens dat er vorig jaar vanaf hebben gebracht. Hoofdeconom van het CBS is Michiel Vergeer. Meneer Vergeer, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, hadden we in 2010 meer of minder te besteden? We hadden minder te besteden. We kregen met enige vertraging de rekening van de crisis eh, toch eh, opgediend. We zien dat de reëel beschikbaar inkomen van de huishoudens... allemaal met elkaar, dat het 1,4 procent lager was dan in 2009. En dat is een teleurstellende uitkomst... Ja, maar hoe komt het dan dat het vorig jaar nog wel uh, redelijk goed ging... en dat het dan nu met terugwerkende kracht uh, een, toch een soort van klap is... In 2009 hield het inkomen van de huishoudens relatief goed stand. Want toen hadden we nog te maken met cao-loonstijgingen... die al eerder waren afgesproken. En die bleven boven de inflatie. In 2010 was de loonstijging, kon de loonstijging nauwelijks bijhouden. En we zien dan dat we meer premies moesten betalen... vooral voor de zorgverzekeringen. Denk aan AWBZ. Ja. Dat is een belangrijke oorzaak. Dan nou had ik het net ook over de beurs. Heeft die ook nog een rol gespeeld? Ja, als we kijken naar het vermogen van de huishoudens, dan zien we dat het vermogen van de huishoudens flink in herstel is. De huishoudens hadden een jaar geleden, eind 2009, ruim 200 miljard aan aandelen bezit. Dat is met zo'n 13 miljard opgelopen tot 216 miljard. Ja. En als we nog meetellen dat we eigenlijk ook eigenaars zijn met z'n allen van de hele grote pensioen- en levenszekeringspot. Nou, dan mogen we er zelfs nog meer, meer dan duizend miljard bij optellen. Want we zien vorig jaar, ondanks alle negatieve berichten... dat het uh, pensioen- en levenszekeringsmaatschappijen voor ons een veel grotere pot hebben. Daar is 85 miljard bijgekomen. Dus we beschikken nu met z'n allen over 1 biljoen 32 miljard... aan voorzieningen voor de oude dag. Juist, dus al die alarmerende berichten over die pensioenfonds... en dat ze misschien straks niet meer zouden kunnen uitbetalen... zijn die dan onzin gebleken? Die zijn geen onzin. Maar het geeft wel aan. Dat brengen wij vandaag graag naar buiten. Dat de pot groter is dan ooit. Het is zelfs weer boven het niveau. Van Ultimo 2007. Toen we nog beneden de biljoen zaten. Juist. Het is wel zo dat er een probleem is. Omdat we met z'n allen. hebben we de afgelopen tijd geconstateerd. dat we toch allemaal langer gaan leven. Zeggen de voorspellingen. Ja. En omdat men de verplichtingen. tegen een lage rente contant maakt. Maar dan wordt, men, dan wordt de Nederlandse bank erg somber. Maar goed, al die berichten over. Min ...minder uitkering aan pensioengerechtigden... Eh, ...omdat de pensioenfondsen flink hebben moeten interen op hun reserves. Eh, dat tij is dus gekeerd. Dat tij is duidelijk gekeerd, want de reserves... ...dus de spaarpot van de pensioenfondsen en levensregelsmaatschappijen... ...dat berichten wij, is in de loop van 2010... ...is dat 85 miljard meer waard geworden. Juist dus die dekkingsgraad, ik geloof 102 procent van het totale vermogen... Hè, ...moet dat zijn bij zo'n pensioenfonds als ik me niet vergis... Eh, ...dat zit, ziet er in ieder geval op korte termijn beter uit. Het uh, is in ieder geval een gunstig bericht voor de dekkingsgraad... dat er meer in de pot zit. Maar bij dekkingsgraad kijkt men ook naar de contante waarde... van de toekomstige verplichtingen. Ja. En die contante waarde is wel opgelopen. En daar uh, kijken mensen heel somber naar. Ja. Maar wij brengen toch echt graag naar buiten... dat wat we in de kas hebben zitten, wat er in de pot zit... dat dat duidelijk vorig jaar met zo'n 85 miljard uh, gestegen is. Dan de huizenmarkt, die lag in 2009 op zijn gat. Werd nauwelijks geleend. Hoe zit dat in 2009? 2010. In 2010 eh, hebben we zo'n 19 miljard extra opgenomen aan hypotheken. Want we lossen in Nederland vrijwel niet af. Maar die extra 19 miljard, dat is wel de laagste stijging... die we in meer dan 10 jaar eh, hebben opgetekend. Het geeft dus aan dat er heel weinig... er waren zo'n 30 minder transacties... dan in de hoogtijdagen voor de crisis. Ja. Dat heeft zich in 2010 voortgezet, En dat betekent dat de hypothecaire schuld eh, erg weinig gestegen is... als we het vergelijken in een lange termijn. Perspectief, maar is wel gestegen, we staan met z'n allen als woningeigenaren... voor 658 miljard euro in het krijt. Juist. Maar goed, um, uh, zo'n huizenmarkt heeft natuurlijk een beetje belang bij... dat de zaak beweegt en dat de prijzen ook een beetje stijgen. Zover is het dus nog niet. Nee, dat is zeker niet het geval. We zien dat het aantal transacties uh, aan het begin van het jaar 2011 wel iets is aangetrokken. Maar dat uh, de woningmarkt niet prijshoudend is, nog steeds is sprake van licht dalende uh, trend bij de prijzen. Onze huizen worden minder waard. Dan de banken. U rapporteert namelijk ook over winsten van banken. Van belang met de hele discussie over die bonussen natuurlijk. Hebben ze het goed gedaan de afgelopen jaren, de banken? De banken hebben het afgelopen jaar een spectaculair goed jaar gehad. Ze hebben wel.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 Komt ja. dat ook niet door de kritiek dat die banken niks meer uitlenen en wel heel veel rente graag aan uh, ons consumenten? Nou, ze zijn in elk geval kieskeurig geworden met uitlenen... want ze letten natuurlijk beter op dat er geen slechte risico's bij zitten. Ja. En ze zijn dus iets voorzichtiger geworden. Denk bijvoorbeeld bij woninghypotheken... Ja. dat ze niet meer dan de waarde van het huis willen financieren. Goed. U gaat niet over voorspellingen. U doet aan constateringen, maar desalniettemin... het is dus een tegenvallend jaar geweest, 2010, voor het huishoudboekje. Uh, terwijl de echte bezuinigingen, waar we met z'n allen nog last van gaan krijgen... Uh, er nog aan moeten komen, namelijk uh, met name volgend jaar... maar ook dit jaar beginnen we daar al iets van te merken. Dat heeft heeft natuurlijk ook consequenties voor het besteedbaar inkomen van mensen... en dus ook voor de groei van de economie. Maakt u zich daar zorgen over? Uh, wij maken ons als, uh, als uh, CBS nooit heel veel zorgen. Maar we hebben wel gekeken naar de voorspellingen van het Centraal Planbureau. En die zitten op een koopkrachtdaling, ook in 2011 en 2012. En wij houden ook heel goed in de gaten hoe het met inflatie gaat. Want voor heel veel mensen staat uh, hun loonstijg voor dit jaar al vast. Maar als de inflatie echt sterk blijft oplopen, tast dat de koopkracht dit jaar aan. Ja. En wij komen volgende week met de nieuwste inflatiecijfers. Goed, welke dag? Dat is de komende donderdag, de zevende. En dan spreken we elkaar weer, ongetwijfeld. Michiel Vergeer, hoofdeconom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik dank u wel. Ranking the News. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De koningin bezoekt dit jaar op Koninginnedag Weert en Thorn. De politie van Weert gaat op bezoek bij mensen... die een gevaar voor de veiligheid zouden kunnen vormen die dag. Wie zijn die mensen? Het antwoord komt van de burgemeester Dijkstra. Wij kennen, we kennen onze Pappenheimers. En dat kunnen dus mensen zijn die uh, wellicht willen protesteren voor een bepaald doel. Die in ieder geval denken van ik heb nou alle camera's op me gericht. En ik weet nu dat ik heel veel aandacht krijg. Dus ik ga nu even iets doen. En dan zeggen wij, nou is het toch jammer als je het feest, want wij willen er een groot volksfeest van maken. Met een hele positieve inslag. Het is jammer dat je dat verstoort. Dat moet je toch echt niet doen. Nou, en dat uh, gaat in alle vriendelijkheid en alle rust. Al dus het antwoord van de burgemeester van Weert, Dextra. Is er ook een vraag bij het nieuws? Meld u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl... voor uw minuut, Ranking the News. Terug nu naar Koude Kerk aan de Rijn. Marielle, wie Dit is hem, hè. Een hele vrolijke jongen van een ja. jaar of zes. Grote, ja. stralende ogen. En daarnaast een heel klein... Jongetje met hele grote ogen. Dat ja. was hem toen. Toen was hij 15 maanden, ongeveer. En uh, to, dat was mijn eerste foto. Daar is hij ongeveer. Uh, of, nee, hij is jonger daar zo. Met 10 maanden was hij 10 pond. En toen ik hem kreeg, was hij uh, drie, bijna drie jaar. En toen was hij uh, zeg maar 83 uh, centimeter. En nog geen 10 kilo. De kinderen in Haiti zijn gewoon erg ondervoed. Uh, en nu is hij eigenlijk zes en uh, doet hij niet onder van zijn leeftijdsgenootjes. Hij is een heerlijk sprankelend uh, kind. Een stoere ja. jongen zo te zien. Ja. Uh, we zijn te gast bij Mariette van Zanten en we spreken over Emmanuel, haar uh, zoon, die uh, geboren is uh, op Haiti. Ja, klopt. En uh, hij woont hier dus nu al een jaar of twee, drie? Drieënhalf jaar, ja. Ja, en dat gaat hartstikke goed. Zo goed dat u dacht, nou, we willen nog wel een broertje of zusje. Ja, klopt. In 2008 uh, ben ik een nieuwe procedure gestart. En sinds 2009 liggen mijn documenten in Haiti om een broertje of zusje voor Emanuel te krijgen. Ja. En toen kwam de aardbeving. En toen hield het op. Ja, ja. verhalen over kinderroof en andere dingen, waardoor ook de adoptieprocedures voorlopig stilgelegd werden. Ja, het ministerie van Justitie refereert naar kinderhandel. Ik heb het ministerie van Justitie en Stichting Adoptievoorziening heb ik uh, nagevraag gedaan of er überhaupt ooit in Nederland kinderhandel is geweest wat betreft Haiti. Zij hebben dat beide keren met uh, nee beantwoord. En uh, we hebben dus uh, nu een petitie uh, op, uh, opgesteld met de vraag... omdat uh, het ministerie van Justitie onderzoek wil doen uh, of adopties weer mogelijk zijn in Haiti... Uh, om deze niet langer op te schorten. Want het is, al, het is al een flinke tijd. Het zou eigenlijk zouden nu een onderzoek zijn. Ja, klopt. Maar dat is allemaal even niet doorgegaan omdat er nog steeds geen president is. Ja, de ministerie van Justitie die geeft aan dat ze wachten op een uh, nieuwe regering. Uh, nou, heel veel dingen gaan in Haiti uh, langzaam. Ook dit proces gaat heel langzaam. En dit gaat dan ten koste van de kinderen in Haiti die in kindertuizen zitten. Wij wachtende ouders uh, uh, hebben eigenlijk hun do documenten klaar. Uh, daarnaast zitten er 70 kinderen in kindertehuizen te wachten... Voor kinderen is het niet goed om in kinderthuizen zo lang uh, te verblijven. U bent zelf natuurlijk ook in die tehuizen geweest. Ja, want u heeft drie maanden op Haiti gewoond uh, om Emmanuel uh, ja, uh, te begeleiden. Ja, ik heb inderdaad drie maanden in Haiti gewoond in een guesthouse samen met hem. Uh, ik ben toen uh, na een maand uh, teruggegaan met hem naar het, uh, na het kinderhuis. En hij wilde de leiding, of eigenlijk de verzorgsters die twee jaar voor hem verzorgd hebben, niet eens een hand meer geven. Hij, uh, nee, het, het is niet uh, een pretje zeg maar, in kinderthuizen. Het is beperkte aandacht. Uh, ze spelen niet erg met de kinderen. Dat zijn ze ook gewoon in Haiti niet gewend. Ja. Uh, nou zei u net zelf, we zouden heel graag nog een kind willen adopteren. Ik zou nog wel een kind uit Haiti willen adopteren. Maar niet zozeer voor mezelf. Um, dat klopt. Uh, ik uh, heb de situatie in die drie maanden goed geobserveerd in Haiti. Kinderen zijn gewoon... Uh, het is, nou, de situatie is schrijnend. Kinderen wonen op vuilnisbelten. Uh, niet alle kinderen natuurlijk. Kinderen hebben geen onderwijs, uh, zijn ondervoed. Ouders kunnen gewoon niet voor hun kinderen uh, zorgen omdat ze hun uh, financiële middelen niet hebben. De werk, uh, werkloosheid is erg groot. Sommigen moeten ze maar met drie dollar een dag, als ze dat al hebben rondkomen En de prijzen in Haiti zijn gewoon hoog. Medische zorg is gewoon duur en kunnen ze niet betalen. Want u heeft ook nog steeds contact met de biologische ouders van Emmanuel, hè? Ja, dat klopt. Met de biologische familie heb ik contact. Uh... En die hebben ook, u heeft hem net voorgelezen, de brief, we hebben er nu geen tijd meer voor. Maar dat was een heel, ja, een heel heftig verhaal. En die mevrouw zegt ook, ik ben zo blij dat hij nu bij u is. Want hij was er niet meer geweest als hij hier was gebleven. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ze is erg blij en ze bedankt God uh, dat ik voor hem zorg. Uh, nou, uh, op dit moment is er dus nog geen adoptie mogelijk, want het, het is allemaal weer opgeschort. Iedereen die zegt, ik wil dat die kinderen zo gauw mogelijk toch uit dat kindertehuis gaan naar Nederland... waar liefdevolle ouders op ze wachten, die kunnen gaan tekenen bij petities.nl en dan even zoeken op adoptie. Dat klopt, ja. We hopen gewoon dat het ministerie van Justitie snel het onderzoek opstart. Want bij dat wachten is niemand gebaat. En zeker die kinderen niet. Maria Marielle Beers. <middels> Straks bewapenen van rebellen. Hoe doe je dat eigenlijk? Eerst nu het goede nieuws. Positive News Network. Zaterdagavond is het weer zover. De uitrekking van het teuntje te Hoensbroek. Wij hebben dus van oudsher hebben wij een grote markt gehad in Hoensbroek. En dat was de sint teunusmarkt Om dat te vast te houden in onze herinnering, hebben wij dat als symbool genomen. En wij hebben dat het teuntje, het teuntje genoemd. Jan Kreuzen en ik, wij hebben uh, een onderzoek gedaan naar onze kleine Sint-Jan. Nou, en dat was uh, iets bijzonders, hè. Dus de mensen zeiden: god, die mijnen nog, die kerels, die twee, die hebben dat toch voor iets bijzonders gedaan. Die moet, als eerste moeten die een teuntje krijgen. Ik ben chronogrammist, weet u wat dat is? Nee. nee ja, kijk, zo, zo ontdekt u allerlei mogelijke dingen. Uh, ik schrijf uh, bijzondere spreuken. En dat zijn chronogrammen. In die spreuken was ook nog een speciale boodschap ver verborgen. Ja. En die boodschap, die duidde op een jaartal. En dat ja. jaartal, dat had weer betrekking op de boodschap. Nou. Je hebt hier een potlood bij dan. Drie woorden, drie woorden. Rembrandt. Rembrandt die is van ons. Hè? Rembrandt kennen we allemaal, hè? Mm -hmm. Ja, je hebt er dus beslist over gelezen en je weet er alles van, hè? Ja. Weet u ook wanneer hij geboren is? Nee. Nou, ik zeg u drie woorden... en in die drie woorden is voor alle eeuwigheid... weet u voor alle eeuwigheid wanneer hij is geboren. Rembrandt is verschenen. Schrijf u dat eens op. Rembrandt is verschenen. Ja, het staat er. Ja, dat zijn magische woorden. Dat, zijn, dat is een chronogram. Kijk, in het alfabet, het alfabet bestaat uit letters. Maar het bestaat, die letters, dat zijn niet maar alleen letters. Daar zitten ook cijfers in. Een x, dat is niet alleen een x, maar een x is ook tien. Ja. En een v is niet alleen v, maar die is bij de Romeinen gelijk aan een u. En dat is vijf. Hmm. En u kent de, de letter M van Mille, De Fransman zegt het mille. Ja hadden mijn oma en mijn moeder ook, ja. En de C van 100 is 100. Ja. En de L, de L is 50. En dan heb je wel eens gehoord van de, de Amerikanen die spreken van W. Ja, die is ook leuk. En dat is een W. En die W, dat zijn twee V's naast elkaar. Dus dat is 10. 1660 zit ik al op. Nou, en dan heb je nog uh, de, de V is 5, en dan heb je nog de, de X is 10. Goed. Rembrandt is verschenen. Rembrandt, daar komt een M in voor. Die M is 1000, hè? Mm -hmm. De D is 500. De I van I van S is, is 1. De V is 5. En daar komt een C in voor. Als je dat bij elkaar hebt, krijgt hij 1606. En daarin komt die driek van het hoofd ook in voor... Uh, niet alleen omdat hij een paar boeken, uh, sportboeken heeft geschreven uh, als auteur... ...maar omdat hij dus hier toch ook voor ons ook veel betekend heeft... ...en veel gedaan heeft voor de club, voor de gemeenschap... ...en daarom is dat een terechte uh, winnaar van het Teuntje. U bent het Hilversum? Ja, ja. Oh, dat is die televisiering. Oh, dat zegt ons niks. He, bij ons is het Teuntje, is het alles. Brenger van het Goede Nieuws was Erik Bakker. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido nel corazón de la grande papilón.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 solaba mi condena, correré mi destino, por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande pabellón, me dice en el clandestino, yo soy el quebra ley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 Manu, ciao met Clandestino. En dat brengt ons vanzelf bij het volgende onderwerp. Want de Libische opstandelingen, dames en heren, rukken nu eens op... en worden dan weer teruggedrongen door de uh, troepen van Muammar Gaddafi. Intussen discussieert de NAVO over het bewapenen van de rebellen. Maar de vraag is, hoe doe je dat en kan dat zomaar? Defensiedeskundige van Elsevier en NRC Handelsblad, Menno Stekethe. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het echt zo makkelijk om die rebellen te bewapenen? Nou, het lijkt me nogal een uh, complexe operatie. Je kunt je voorstellen dat je niet uh, met een, uh, een hele vlucht naar uh, de, de vliegbasis van Benghazi vliegt. En daar op het uh, asfalt van de landingsbaan wat kratten met wapens neerzet. Ja. Je moet weten wie je bewapent, je moet weten wat ze nodig hebben. Je moet weten of de mensen aan wie je wapens levert, of die betrouwbaar zijn. Dus, dus dat wordt clandestien. Uh, uh, nou, er wordt al zo uh, uh, semi-openlijk over gesproken... dat er, uh, nou, ik zie dat wel uh, uh, in zekere mate gaan gebeuren, ja. ja hoe doe je dat dan? Ehm... Uh, het inventariseren van de, uh, degene aan wie je die wapens gaat leveren... dat gaat natuurlijk uh, enige tijd overheen. Uh, het is lastig vast te stellen hoeveel tijd daarmee heen kan gaan... als je kijkt naar het verloop van de frontlijn. Ja. Uh, die, uh, die schuift maar heen en weer. Je moet natuurlijk niet hebben dat de Gaddafi-getrouwe troepen... opeens weer voor de poorten van Benghazi staan. Ja. Um, maar je zou bijvoorbeeld... Uh, ja, de, de, de arsenalen van, uh, van de Egyptenaren zouden kunnen worden opengezet. Uh, die hebben... Uh, die zijn uitgerust met dezelfde wapens als uh, het, uh, het Libische regeringsleger. Dus dat zou dan, laten we zeggen, uh, dat is redelijk makkelijk naar Benghazi rijden. Dat duurt eventjes. Het gewoon... leveren van de hardware is uh, denk ik het minste probleem. Alleen ja. je moet wel weten in welke uh, capabele handen ze terechtkomen. En daar zal wel wat, uh, wat training aan vooraf moeten gaan. Ja. En lijkt me inlichtingenwerk. Want je moet wel weten met wie je te maken hebt, waar je moet wezen... en aan welke wapens die rebellen dan uh, ook nog behoefte hebben, of niet? Nou, inderdaad, ja. De... de, de uh, ze lijken nu vooral uitgerust met uh, stuks stuk achterop ja. pick-up trucks. Uh, daarmee kun je niet zoveel doen tegen tanks. Nee. Maar dat, dat jaad wordt opgevuld door de, de luchtstrijdkrachten van de coalitie. Ja. Alleen de grap schijnt te zijn dat, um, dat die getrouwe troepen... Dat die, nu ook zijn, uh, dat die, die zijn redelijk flexibel, dat moet je ze nageven... die rusten zichzelf nu ook uit met pick-up trucks, met daarop uh, mitrailleurs. <laughs> ja. Goed, dus met andere woorden... Um, ze volgen elkaar vrij makkelijk in hun methode... Uh, nou, was er gisteren dat bericht dat de CIA op uh, de grond in Libië actief zou zijn? Toen dacht ik, dat het zou misschien groter nieuws zijn geweest als dat niet het geval was. Ja, inderdaad, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, natuurlijk zijn ze allang van dag, dag één zijn ze een uh, vinger aan de pols aan het houden. Wie zijn deze rebellen nou eigenlijk? Je wil natuurlijk niet dat het weer uh, zo'n scenario wordt... Uh, uh, als in Afghanistan, dat je wapens levert, uh, vervolgens... Uh, um, ja, krijg je last van een, een lelijke terugslag? Ja. Die mensen keren zich tegen jou. Ja. Nou, daar gaat natuurlijk heel wat voorwerk aan, aan vooraf. En daar heb je ja, mensen die daarvoor hebben doorgeleerd, heb je daarvoor nodig. En dat is nou de CIA. Maar ook, uh, en dat zijn dan uh, spreekwoordelijke spionnen. Maar de... Uh, dat zijn ook militaire adviseurs vaak, mensen die trainingen geven, dat soort mensen. Hè? Ja, lieden van de, ja, ook Amerikaanse commando's en Britse commando's. Overigens daar, uh, dat is een publiek geheim, dat die Britse commando's daar al uh, uh, drukdoende zijn. Ja. Zitten Nederlandse commando's daar stiekem ook wel mee te doen eigenlijk? Nee, dat denk ik niet. Ja, je zegt nooit nooit, maar de nee, maar dat die is. Die er zijn andere Dat van ons die, uh, begrijp ik altijd, van mensen die daar heel veel verstand van hebben, die doen vaak op het hoogste niveau mee met de Amerikanen en met de Britten, vandaar mijn vraag. Nou, het kan heel goed dat ze in, in hoofdkwartieren vertegenwoordigd zijn. Het is immers een, een groot bondgenootschap en uitwisseling van personeel is uh, aan de orde van de dag. Maar Nederlandse commando's op de grond, dat is niet. Uh, nee, dat zie ik uh, niet zo snel gebeuren. Maar goed, de vraag is, als. De, kijk, binnen de NAVO wordt er natuurlijk nu gebakken leid over het überhaupt wat kan en mag het, het leveren van wapens aan die rebellen. Uh, de minister van Buitenlandse Zaken van dit land, Uri Roosentaal, vindt zulke wapenleveranties onwenselijk en onverstandig. wil er ook nog geen verantwoordelijkheid voor dragen als landen dat wel gaan doen. Maar juist de NAVO het beslist. Nou, Het is me helemaal de vraag of, of die wapens wel nodig zijn. Ik heb het idee dat, uh, dat uh, Gaddafi dat die een geweldig groot arsenaal heeft aangeschaft. En dat heel veel ervan in handen is gevallen van, uh, van die rebellen. Dus het gaat niet zozeer om uh, de hardware. Dus de, de, de RPG's en de machinegeweren, et cetera. Dat zijn rocket, propel, grenades. Dat zijn ja, die dingen die je vanaf je schouder afvuurt op helikopters. Antitankgranaten, of? Ja. antitankgranaten. Ja. Uh, daar is helemaal geen gebrek aan. Ehm... Um, Kijk bijvoorbeeld naar de tankmacht van Gaddafi. Hij heeft ooit in de Sovjet-Unie iets van 3000 tanks aangeschaft. Juist, met andere woorden, het wapentuig is er waarschijnlijk. Het is nu alleen een kwestie van even uh, uh, zorgen dat die mensen erbij kunnen. Precies, en weten uh, wie je leert daarmee om te gaan. Defensiedeskundige van Elsevier en NAC Handelgroet, men is steken mee. Hartelijk dank. Straks, dames en heren, aanpassingen aan nieuw gas, want dat zit er aan te komen uit onder meer het Midden-Oosten, kost het bedrijfsleven miljoenen. En daar baalt dat bedrijfsleven van, in de richting van de minister van de Economische Zaken, Maxime Verhagen. Dat en meer, zometeen, na de reclame in het nieuws, met Dorald Megens. Blijf bij ons hier op Radio 1, tot zometeen. Een hersentumor. Acht uur opereren. Even op de zaag spoelen. Ja. We hebben een luik gezaagd in de schevel.